Peter Stijn van Absinthe Proficiat. Proficiat, Vier awards. Samen met Daan zijn jullie de grote winnaars van de Mias 2009. Ja, het is super goed nieuws. We zijn daar heel blij mee, Renault, toch? Ja, super, hebben we al veel gezegd vanavond. En uh, ik denk dat morgen bij de pannenkoek met bruine suiker gaat er ook een paar uh, supers vallen. Welke doet nu het meeste deugd? Ik heb het al een paar keer gezegd vanavond, ik vind het, ik vind het mooi om het zo, zo uit te leggen. We hebben de beste groep gewonnen en het beste album. En uiteindelijk is dat hetgene waar we de voorbije jaar echt heel hard mee bezig geweest zijn. Om een goede groep te zijn op podium en om een supergoed album op te nemen op plaat. En dat is echt waar, ik kan u dat verzekeren. Wij steken daar ons hart en ziel in, in die plaat, in die optredens. En, en dat is gewoon waar dat het om gaat. Als we nu vanaf die prijs krijgen, wij hadden daar eigenlijk niet om gevraagd. Wij waren hier, we zijn daar super blij mee. Het is al, omdat we hebben dat al zeven jaar vroeger gedaan. Zonder ja. iets te winnen zonder en altijd te... met ziel en hart. En, en, en, en altijd voor een, een, een, een, een chaleureus publiek gespeeld. En, en, en nu zijn we een keer gecompenseerd. Re en en, en dat, is, dat, is, uh, dat is een beetje de, de kerst op de kaart. Op de, op de kaart. Op de taart bedoel ik. Zeven jaar aan een stuk. In onze armen gebeten. Maar uh, we gaan blijven inbijten, omdat het eigenlijk iets lekker is, in je eigen arm bijten. Ja, twee Samu Awards hadden jullie ook al, uh, ja, het regent awards voor jullie. Maar ja, kijk, het is, het is waar, hè? het is opvallend. Hè? Dat we er vier hebben, Daan heeft er ook vier, wij hebben er ook vier. Wat dan niet verwacht en eindelijk zijn we er gewoon content mee. Wat Arno zegt is juist, we zijn eigenlijk een band en we zijn dat sowieso, of dat we nu awards vinden of niet. En dit is gewoon een welkom... Uh, qua, qua appreciatie van het publiek, van de sector. Mm -hmm. We kunnen er alleen maar blij mee zijn. Maar moesten we dat niet krijgen, zouden we ook verder doen. Snap je? Dus ja. het, is, het is gewoon het is een, een, een compliment. En dank herkennies, u daarvoor. Het is een herkennis. En effectief dank u daarvoor. Maar uh, ja, zeven jaar aan een stuk. Gewoon platen gemaakt en uh, veel optredens gedaan. Veel, veel getoerd. Uh, niet veel verdiend. En, en echt gewoon bedankt aan iedereen. Het is een schone recompense. Het is natuurlijk heel goed, hè? naar promotie toe, naar het buitenland, je hebt het al in een eerdere interview met mij gezegd. Vandaag, Frankrijk uh, staat er aan te komen. Voilà. dus op, de, op dat vlak is het ook goed, uh, kunnen ze in Frankrijk nog wat meer uh, nadenken over uh, waar dat het over gaat in de zin dat we hier blijkbaar in België gevierd worden vanavond. Dus dat, dat is gewoon goed en dat is ook onze ambitie om eigenlijk Europees verder te geraken dan we nu zijn. En dat, dat is niet luiter economisch. Dat is eigenlijk ook muzikaal. En dat is ook gewoon puur menselijk. We hebben ons plaat opgenomen in Parijs. We zijn al overal geweest in Europa. We hebben in Scandinavië al gespeeld. We hebben in Spanje gespeeld. We hebben eigenlijk al overal gespeeld. Maar we, we zouden graag op hetzelfde niveau overal goede optredens gaan geven. En dat is waar we evenveel, mee kunnen. Evenveel volk en evenveel, evenveel plezier van de, vanuit het de publiek. Wat mij opvalt, dit is een Play the Gensam feestje. Daan zit bij Play the Gensam. Jullie zitten erbij. Jasper ook. We zitten niet bij Play The Sam. De plaat is uitgebracht bij Absent Minded Records. Mm -hmm. En ze is verdeeld door Pia's. Dus dat is wel een nuance. Maar ja, uh, ik ben content om met hen te werken. Uh, in Nederland zijn ze het compleet aan het verkloten. Maar uh, in België zijn we er wel blij mee. Het is waar. Het is echt waar. Ook... All right. Ik uh, wens jullie heel veel uh, succes uh, met jullie tour. En uh, met het promoten van die nieuwe plaat in het buitenland. Merci man. Merci. En uh, gelukkig nieuwjaar.